De totale beurswaarde van Aramco wordt geschat op 2000 miljard dollar. Het oliebedrijf wordt waarschijnlijk de grootste beursgenoteerde onderneming ter wereld. In Waalwijk is de afgelopen avond een overval gepleegd op een juwelier. Vermoedelijk drie gemaskerde mensen kwamen de zaak binnen. Daarbij is mogelijk ook geschoten. Ze bonden de twee medewerkers die nog in de zaak waren vast met tie wraps. De politie heeft niet bekendgemaakt of de overvallers wat hebben buitgemaakt. Van hen ontbreekt elk spoor. De politie vraagt inwoners van Waalwijk om tips.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 mm